Maar niks amper met het NOS-journaal. 50 migranten onder wie 16 kinderen... zijn met een speciale vlucht van Athene overgebracht naar Londen. De groep wordt in Engeland na maanden of soms jaren met hun familie herenigd. De vlucht zou al in maart zijn, maar werd door de coronacrisis uitgesteld. De kinderen zaten eerst in overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In totaal worden 1600 kinderen uit die kampen naar andere landen gebracht... waaronder Duitsland en Luxemburg. Nederland ziet dat niet zitten... De ontslagboete verdwijnt uit het tweede steunpakket voor bedrijven die worden gedupeerd door de coronacrisis. Nu krijgen bedrijven een boete als ze mensen ontslaan terwijl ze steun van de overheid krijgen. Maar dat gaat dus veranderen. Volgens minister Koolmees zijn ontslagen onvermijdelijk en moet het schrappen van de ontslagboete ervoor zorgen dat minder bedrijven failliet gaan. Bij een brand in een kippenschuur in Harskamp, Gelderland, zijn 24.000 kippen omgekomen. Het vuur ontstond rond drie uur en al snel stond de hele stal in brand. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. In de wijde omtrek zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Laptops en andere computers zijn te kraken via de zogenoemde Thunderbolt-aansluiting, heeft een student van de TU Eindhoven ontdekt. Via die ingang kunnen externe harde schijven en andere apparaten worden aangesloten. De aanvaller moet als hij wil hacken wel de laptop openschroeven en dan een apparaatje aansluiten. Volgens de student is de Thunderbolt aansluiting uitzetten het enige dat helpt. Het weer wisselen bewolkt met in het kans op een kleine bui. Het is 10 tot 14 graden. Er staat een vrij krachtige noordenwind. Morgen ook vooral in het kans op een bui. Er staat minder wind bij maximaal 13 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like To touch, I want to hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off you Pardon the way that I stare There's nothing else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 Uh, het is alweer acht uh, weken geleden dat we Zomvoort op zaterdag hebben gedaan. Maar ik meende me te herinneren iets over het derde uur... dat de muziek dan, dan uh, net even anders moest. Dus uh, <laughs> vandaar Moes. deze van uh, Frankie Valli. <laughs> Natuurlijk, nee, want we hebben nog vele luisteraars uh, her en der. En die begonnen er alweer over wanneer begint het de derde uur weer. Ja, daarom. Dus het derde <laughs> uur is aangebroken. En daarin uh, buiten de muziek, het volgende. Quarto uh, vier, Pit Report. En dan uh, gaan we schakelen uh, zoals gewoonlijk als er activiteiten zijn op het circuit... Met onze verslaggever al daar, Willem van Densen. En uh, ja, die zit natuurlijk nu ook uh, thuis. Want uh, ja, er wordt niet gereisd en er gebeurt niks. En uh, hij, uh, ik ben benieuwd hoe hij uh, de afgelopen acht weken heeft uh, doorstaan. En wellicht dat hij misschien nog een, uh, een nieuwtje heeft. Dus om kwart over vier tijd pit report gaan we schakelen met uh, Willem van Densen. Verder natuurlijk vast vaste een zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vijf, het dier van de week. En daar stond uh, Luna weer op. Maar als zijnde net binnengekomen. Right? Ja, Dus daar was ik enigszins verbaasd over. Maar uh, die hebben we namelijk al een paar keer in de uitzending gehad. Maar ik zag dat hij uh, dus wel elders is geweest en weer terug is. Dus uh, vandaar vandaag uh, weer aandacht voor Luna, het dier van de week om half vijf. Uh, het gedicht van de dag ontbreekt ook niet om uh, kwart voor vijf. En, uh, normaal is de, dat een dat bruggetje naar uh, onze, het komende uur van... Uh, van Fred Hey met Entertainment for You. Maar in het kader van de virus en dit en dat. Uh, begint dat programma om zes uur. Maar het gedicht van de dag. pakken de titel. Waar ben je nu? Ja, nou, dan, waar ben je nu? Waar ben je nu? Kwart voor hm? uh, vijf. Liefhebbers van het gedicht van de dag. kwart voor vijf is het uh, zover. Uh, dus ik zeg, dat was het in grote lijnen. En ik zou zeggen, uh, ik zou alle redenen om ook een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Kijk doe je via www.zfm-live.nl... of doe dat via de ZFM-app. En die kan je weer downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En je hoort het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. Maar niet alleen op de radio. Nee, ook op tv. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Hier in Zandvoort. En de hele regio Tolpark, kanaal 40. Een lekkere plaat uit de jaren 80 van Aha en Crywolf. Nee, dit keer geen Take on Me, maar die andere single van Ze. Die worden inderdaad Crywolf. dadelijk gaan we praten met Willem van Densen. Hoe het uh, met hem is, natuurlijk. En uh, uiteraard met de racerij. Hoe dat uh, verder vergaat. Uh, ondanks uh, de coronacrisis op dit moment. Dat hoor je na deze van Lucas en Steve. Always running on the move. And nothing we couldn't do. oh. oh, oh. Sipping liquor after school, paper bags to hide the booze. Whoa, won't we'll bake it, I swear. Cause we're halfway there. So let me take it, take it all the way. With my heart on my sleeve. In all honesty, there's something that I gotta, gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give it. Sure, nobody knew trouble that we got into. Oh, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. skinny dipping in the pool, breaking all the made up rules. Whoa, won't make it, I swear, cause we're halfway there. So let me take it, take it all away. With my heart on my sleeve. And all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 Dat waren plaatsen van uh, dit moment. Lucas en Steve worden op de Zandvoortse Radio. En perfect. Ja, we hebben hem aan de telefoon, Albert-Jan. Dat is een hele tijd geleden. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, uh, ja. Joh, <laughs> waar ben jij geweest? En waar zijn wij geweest? Dat is eigenlijk de vraag. Nou ja, het antwoord is uh, duidelijk inderdaad vanwege uh, de corona-perikelen Om het uh, zomaar uh, te zeggen. Een aantal weken sowieso niet in de uitzending geweest. En uh, geen racerij, en daarom bellen we jou eigenlijk. Ja, precies, ja. ja. Geen uh, racerij. In ieder geval niet blijven uh, op de Squiz uh, tot nu toe. Wat een hele uh, opleiding maakt op dit moment is natuurlijk en reizen Overal te volgen op uh, onder andere Zikkelen uh, Racekanaal. Maar ook op de diverse YouTube-kanalen uh, van de diverse klasses. Want er wordt volop gereist van. Uh, uh, Amateurcoureur van de DNT tot de beste Formule 1-coureurs en dat is niet misselijk. Het is echt serieus, het is geen spelletje meer en, uh, het is leuk om uh, te volgen. Ja, er gaan ook uh, aardig wat bedragen in om, hè? geloof ik, en dan uh, nog voor uh, goede doelen en dergelijke. Ja, dat klopt. Uh, vandaag is er uh, bijvoorbeeld weer een race van de Porsche Supercup. Uh, Onder andere deelnemer is daar uh, Max Verstappen. en de prijzen wordt daar, uh, het zo'n uh, 200.000 uh, euro. Dus ja, wat je zegt, er gaat aardig geld in om ook. En uh, vind je het leuk om ernaar te kijken? Want het, het, is, het is bijna levens-echt, hè? Ja, ik vind het uh, zeker leuk om naar te kijken. Want uh, net wat je zegt, als je die uh, credits uh, ziet... ...van de week was er al bij mij en die zegt, hé, hey, je wordt er wel gereisd. En die zit ernaar te kijken uh, en die zegt, nou... En op het einde van die race, dat ze eigenlijk allemaal in hun auto in puin rijden en die alle kanten opzij Ja. Dat doen ja. ze toch niet? En, uh, op dat moment uh, zag ik pas dat het eigenlijk een spel uh, was uh, wat er gespeeld werd. En niet echt. Die graphics zijn zo mooi tegenwoordig dat het ja, voor de link eigenlijk, dat die af en toe zijn race kijkt, ik denk dat het gewoon naar een echte race te kijken. Ja, morgen, morgenavond, dat is even, een, even alvast een tip, morgenavond om 7 uur heb je de Formule 1 van Spanje, live. Ook virtueel, uiteraard. Ja. Maar uh, Goed, dat, dat uh, doet van allerlei pluimage, doet doet daaraan mee, hè? Ja, en uh, er zijn een aantal jongeren met vondrijden ook, uh, zoals uh, Verstappen, Lando Norris, uh, Charles Leclerc, uh, George Husserl. Ja, uh, die doen bijna niet anders als dat, want... Uh, ja, ze zitten per dag een uur lang in een sim thuis achter de computer te testen, te trainen en races te rijden. Ja, jij zegt het is eigenlijk al een beetje levensecht. Is het ook zo echt dat je ook de g-kracht voelt? Is dat al zo ver of niet? Nou, zover is het niet. Zover zal het ook niet komen. Nou, je nou, weet maar... het nooit. Maar ja, je ziet wel, je hebt wel van die sims die enigszins enigszins bewegen. Kijk maar, de G-krachten die er loskomen in een echte racehouding of met de sim, ja, dat zal niet uh, de werkelijkheid, niet in de sim die gebruikt wordt voor deze game We oh, Kijk, uh, de simulatoren die staan bij de, 1 een fabriek, ja, dan zal je wat meer uh, gevoel krijgen van de G-krachten. Goed, even terug naar de afgelopen acht, acht weken. Uh, wat heeft jou zo, zo al bewogen om uh, die acht weken door te komen, Willem? Nou, onder andere het volg van die uh, uh, simraces, Maar uh, ja, ik heb ook op de boeken gestort. En er zijn nog wat uh, autosportboeken die zeker boeiend zijn om te lezen. Een aantal uh, heb ik er gelezen. Onder andere het boek van uh, Michel Blegemole. Uiteraard het boek van de te vroegel, overleden Zandvoortse coureur uh, Wim Loos. En, uh, Thomas door de Tarzanbocht, Olaf Mol, uh, een leven met 1. Dan wat uh, biografieën, uh, onder andere van Timmy Rijko. en degene wat me toch wel het meest aansprak, ja dat doet hij op de baanakel, dat was uh, de biografie van Lewis Hamilton. Mooi om te zien uh, waar de familie Hamilton vandaan komt, van uh, vader ergens aan bij uh, de Brit CNS, zeg maar, moeder uh, achter de lopende band in de fabriek, en nou een zoon die uh, meer dan 100 miljoen in sport verdient heeft. Ja, want zo krijg je echt een uh, blik achter de schermen van de diverse coureurs, hè? Ja, zeker. Uh, dat, ja, als je echt voor een, uh, fan bent, uh, of fan van Hamilton, al ben je geen fan, je gaat een boek lezen, dan krijg je toch een uh, uh, kijk op hem, uh, dat je denkt van, uh, oké, okay, zit het zo. Ja, op tijd je, uh, met raceweekend, uh, weekend komt hij ook op een manier bij een hoop mensen dat ze denken, wat is dat voor een uh, praatjes maken, maar ja, dat is natuurlijk een uh, stuk wat erbij hoort, maar in het echte leven, als je dat leeft, ja, dat is best wel indrukwekend. Dus je hebt de acht, afgelopen acht weken veel gelezen. Ben je wel ja. te huis uit geweest? Ja, zeker wel. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ik heb mezelf niet... Ja, wel met, met, met inachtneming van de regels en uh, voorzichtigheid. Ik heb, uh, aardig, uh, het weer was er ook naar. Ik heb aardig veel gefietst. Uh, ja, dat heeft me ook wel goed gedaan, dus... Uh, wat dat dan gaat <laughs> ja. Oké okay, uh, Goed uh, de, de, de Formule 1 uh, Ze hebben het over een alternatieve Alternatieve kalender uh, uh, Races zonder publiek uh, uh, Er zijn circuits die ze gratis aanmelden Om eventueel een Formule 1 race te organiseren Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het zou mooi zijn wanneer er gereisd had worden natuurlijk, Ja, ik denk dat het dan uh, helemaal veel toe gaat trekken, ik zeg, Ja, eigen coulisses, ja, dat vind ik niet zo aantrekkelijk. Maar goed, uh, in ieder geval wanneer er gereisd had worden. De plannen zijn om 5 juli in Oostenrijk te gaan, beginnen, uh, ja. ja. dan hebben we toch wat om uh, naar uit te kijken uh, als je... In Zandvoort in de Rond uh, en je kijkt het vriend en denk je ja, het ligt er prachtig bij. En jammer dat er uh, dit tussen gekomen is, maar het zou een geweldig verstijn zijn geweest. Als we kijken naar Zandvoort, hoe mooi het erbij ligt, uh, de pitgebouwen uh, die prachtig zijn uh, geworden. bocht. Voor mij de mooiste verandering. Dan hebben we ook uh, natuurlijk de Ariel Ruindijk bocht. Met daar bovenop dan heb je. De Champions Lounge, Dat ding heb jij waarschijnlijk al gezien. Ja. Weet je waar die vandaan ja. komt? Ja, ja. Van sale. Of niet sale, maar van die uh, SEO-wedstrijden. Volvo Ocean Race. Ja, Volvo Ocean Race, ja. Als je op dat punt staat, dan... Uh, ja, dan zie je het hele je circuit. In Durban, daar heb je een uitzicht, want je ziet het hele circuit. Je ziet met je neus op de A.I. bocht en uh, je ziet bijna het hele circuit. prachtige locatie is dat. Ja, ook de reacties van de coureurs tijdens de, de finale van de Winter Endurance, die nog, toen nog verleden werd. Het zijn allemaal lovende kritieken over de nieuwe layout van het circuit, hè? Ja, ja. En, en met name ook de uitdaging. En de uitdaging, uh, velen hadden die uh, achter dat uh, die Lijndijk uh, zou zijn. Maar dat is toch de huguenhoff dus da, Daar daar dat kijk in lijn, uh, ja, die kun je op meerdere manieren nemen. En ik sprak onder andere samen met collega Jaap... Uh, toen Michel bleek Ja, die had het erover. Want meestal kom ik op een circuit. En binnen een twee rondjes weet ik wat de lijn is. Maar op Zandvoort... ...waar ik de meeste rondjes in mijn leven gereden. Moet ik met een hele golsbocht... ...doe ik er wat langer over... ...voordat ik echt door heb... ...waar dan de juiste lijn ligt. Ja, want de ideale lijn is, is inderdaad heel erg moeilijk. Want je denkt in de eerste instantie... ...je kan er makkelijk met z'n tweeën doorheen. Maar als je een beetje boven in die bocht zit... ...dan wordt het wel heel erg linkersoep. Want uh, voor je het weet zit uh, je ja, tegen de boarding aan. Ja, ja. Ja, nee, nee ik, deed, ik was verder waarschijnlijk over de Arie Line. Ik nee, nee, nee, Hugo Holst ook hoor. Hugo Hollsbocht, ja. ja. Ja, je kan hem op uh, verschillende manieren nemen. Ja, het is uitzoeken in het begin uh, wat is de juiste. Ja. Goed, maar, nou in ieder geval, we hebben een beetje, laten we zeggen, licht aan het einde van de tunnel. Dus met die uh, twee races in Oostenrijk. En uh, hopen we dat de horeca dan ook open is, want dan kunnen we weer gezellig met z'n allen uh, naar, uh, ja. naar de Formule 1 gaan kijken. Ja, licht. En, uh, aan het eind van de tunnel zien we ook voor het circuit. Uh, want als ik het goed begrepen heb, dan is er uh, 16 mei. Is er uh, eerst trekdelen weer. Dat weet ik niet helemaal zeker of dat het doorgaan. Maar ik weet ook dat er uh, 22 mei, dus de dag na hemelvaart was. Dan is er uh, vrij rijden van de harde Dus dan gaat er in ieder geval weer... Uh, ...gebruik gemaakt worden van de circuit ja. uh, op het circuit. Ja, en dan gaat het hek uh, bij de hoofdgang uh, ook weer uh, weg. Dan kunnen we er weer niet. Ik weet niet of het, maar ik ga ervan vanuit... ...ja, als ouder willen later rijden... ...moeten ze ook het hek openzetten. Dat lijkt me wel, ja. <laughs> Goed, dus, nou ja, in ieder geval... ...als ik uh, in de media kijk en dergelijke, ...al heel veel lovende woorden over het uh, Sanford-circuit in ieder geval... Zelfs over het hekwerk waren heel veel mensen heel hoog van het nieuwe hekwerk rondom het circuit. Ja, ja, ja, dat is voltooid natuurlijk. Je komt aan de baan of buitenom, het hek? Nee, aan de baan. Nee, aan de baan. Nee, aan de baan, ja. In verband met het moet dat natuurlijk aan bepaalde veiligheidsvoorzieningen voldoen. En ja, het is een mooi hekwerk ook. Ja, en uh, verder uh, inderdaad met dat uh, mooie gebouw waar jullie het uh, net over hadden... met dat mooie uitzicht. Dat is natuurlijk wel een zandheuvel. En het is nog steeds een zandheuvel. Gaat er nog wat mee gebeuren? Gaan ze die schilderen? Of uh, uh, blijft, dat, uh, blijft dat zand? Of uh, worden er, uh, ja. wordt er helm geplant? Of, uh, nou, wat ik, wat ik van de week van uh, zag, komt er toch al wat gras uh, her en der door. Dus ik denk dat dat wel niet is en dat dat uh, ja, afwacht is dat dat uh, gaat groeien. Oké, okay, nou dat is uh, in ieder geval goed nieuws, want uh, ja, nu uh, lijkt het inderdaad net van... ...oh ja, er is net gewerkt, weet je wel, dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja, precies, ja, maar uh, ik ga ervan uit dat uh, ja, er zal, uh, we hebben al aardige droge tijd de afgelopen tijd. Dus, maar als het, als het gaat regenen, uh, dat het best wel uh, flink gaat groeien daar. Oké, okay, Willem, nou, blij uh, je stem te horen, blij te, uh, de, te zien dat je je ook alweer verheugt op uh, de Formule 1. ...en op de virtu virtual racing uh, uh, wedstrijden. Dus uh, we ja. maken ons geen zorgen om jou. Je vermaakt je wel. En uh, we hopen je spoedig uh, weer live vanaf het circuit te mogen begroeten. Ja, dat hoop ik ook. Uh, we hopen dat het uh, zo snel als het komt... Is, <lacht> ...in één hoofd verdwenen is. Maar ja, dat uh, is <lacht> uh, denk ik van zo. We wachten het af. Oké, okay, eigenlijk... ja. Mag je even onderbreken? Jij hebt ook meteen belden opgezet net. Uh, ja. Dat is ook te volgen, zeg maar, via de computer. Die, uh... Dat is de Nescar waar ik naar zit te kijken. De, de Nescar, oké. Okay. Ja, dat klopt. Op dit uh, moment is Nescar bezig. Ja. Op uh, zitten ook. En over iets minder dan dus een uh, half uur begint Porsche-suk. Waar de onder andere Max Verstappen mee doet. Oké. Okay. Oké, okay, kan je gewoon volgen. Dus dankjewel Willem voor je, voor je bijdrage en we hopen je heel snel uh, weer te spreken als er weer uh, activiteit is op het circuit of uh, met de Formule 1 natuurlijk. Ja, gaan we doen. Oké, okay, dankjewel Willem Bedankt. en uh, tot een andere keer weer. Oh, okay. En hou, hou je goed hè, blijf gezond. Blijf gezond. Ja, zeker. Oké, okay, hoi. Hoi Dat was Willem van Dense en wij gaan weer door met de muziek. Ja, dat klopt, zou ik bijna willen zeggen. And here it says, Sheila Green, and I want you. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Mm. silence is like a spirit that, that picked my house to home. I know it's there So I'm Nonchalant Yet deep inside I need What I want And I want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 Inderdaad, op zondag zullen wij weer van de partij zijn. En die plaats gaan we zo meteen draaien. Dit was Sheila Green en I Want You. Het is tijd voor het dier van de week. Nou ben ik even vergeten welk dier van de week we hebben. Hebben we Pluto of niet? Luna. Oh, ik dacht Pluto, maar Luna. Luna is back. Een verleden, verlegen dame zoekt stabiele, ervaren baas. Mijn naam is Luna en ik ben een buitenlandse kruising van ruim zes jaar. Helaas ben ik teruggekomen omdat de situatie niet geschikt voor mij was. Aan nieuwe mensen moet ik echt even wennen. U begrijpt dan ook dat het asiel voor mij allesbehalve de ideale plek is. Omdat ik nieuwe mensen heel spannend vind... wil ik liever uh, mijn huis niet delen met kleine kinderen. Mijn verzorgers denken dat kinderen vanaf 16 jaar gewenning geen probleem moeten zijn. Als ik iemand eenmaal vertrouw, dan ben ik je beste vriendin en dan kom ik graag voor je knuffelen. Ik reageer wisselend naar andere honden. Mijn verzorgers denken dat dit voortkomt uit mijn onzekerheid... Het is belangrijk dat ik hierbij de juiste begeleiding krijg van mijn baas. Buiten, tijdens het wandelen, negeer ik andere honden vooral. Spelen of interactie met andere honden is niet aan mij besteed. Loop netjes mee aan de riem en ik ben ook gek op lange actieve wandelingen. Samen lekker de bergen beklimmen of door de bossen struinen lijkt mij het einde. Door mijn angst durf ik soms niet meer te lopen en ga ik dan liggen op de grond. Een baas die hier aan toegeeft is niet wat ik zoek. Ik zoek een baas die mij kan begeleiden en steunt op het juiste moment. Iemand die mij dus niet zielig gaat vinden... want hierdoor kan ik dit gedrag alleen nog maar erger worden. Alleen thuisblijven is geen probleem. Ik ben onzindelijk en ik, uh, ik, ik sloop niks in huis. Ik zou graag in mijn nieuwe huis Gelukkig. een bench krijgen... omdat ik dit gewend ben. De bench is mijn eigen veilige plekje waar ik mij terug kan trekken. Eten ben ik gek op en daar doe ik echt uh, voor alles voor. Ik leer nog graag bij en zou daarom op cursus willen met mijn nieuwe baas. Ik kan wel een, al een heleboel hoor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 Want ook Luna verdient een thuis. Dankjewel, en zo is dat: Luna verdient een thuis. En toen kwam ik meteen op deze plaat. Hoe jij het over uh, Luna had. Hier is Higo de la Luna. <laughs> Tonto el que no entienda, una, leyenda, que una gitana, a la luna. Hasta la Ik Met corona is de studio van CFM heel veel weken op slot, bijna op slot geweest. We hadden wel een mooi programma tussen 10 en 12 elke dag. Maar de reguliere programmering was komen te vallen. Nou, goed nieuws. We zijn weer terug. Iedereen, al onze collega's, in ieder geval van het weekend. Net even op andere tijdstippen. Moet je even kijken op de Facebookpagina van CFM. Daar vind je alle informatie... Of de ZFM app, ook daar vind je de nieuwe voorlopige programmering van het weekend. Met nieuwe programma's en net andere tijdstippen. Maar we hebben er weer zin in dat we weer terug zijn. En ook John is weer terug. Goedemiddag John. En leuk dat je er weer bij bent daar in België. Leuk dat je weer luistert. En uh, ja, we hebben net uh, we wilden eigenlijk nog Jan Lammers doen... maar we hebben gevraagd of u morgen kan. Ja, hij kan morgen. Hij kan morgen. <laughs> ja, dus, uh, een daarvoor... cliffhanger, hè? Maar ja, even, daarvoor... even u uit de droom halen. Hij <laughs> komt niet in de studio. Maar hebben... Nee, dat mag niet eens. En, nee, dat mag ook niet. Maar we hebben een interview... Uh, wat wat uh, gemaakt is na afloop van het, dat het bekend worden... dat het allemaal niet doorgaat en dit en dat. En daar zijn reactie op. Maar die houdt u morgen tijdens Pit Report te goed. Op de Be zondag. Zo wordt op zondag, zo is het. Maar wel ander nieuws... Twee berichtjes nog. De Formule 1 heeft in het eerste kwartaal van 2020 een omzet gedraaid... van slechts 39 miljoen dollar, circa 36 miljoen euro. In diezelfde periode vorig jaar kwamen er nog 246 miljoen dollar binnen. De scherpe daling is uiteraard een gevolgd gevolg door de coronapandemie... waardoor er volgens nog geen races gehouden konden worden. Ook in het tweede kwartaal staan nog geen wedstrijden definitief op het programma. Daardoor zullen de verliezen van de Formule 1-organisatie verder oplopen. Pas op 5 juli zou de eerste Grand Prix gehouden kunnen worden in Oostenrijk... uiteraard zonder publiek. De Formule 1-organisatie kreeg onlangs van eigenaar Liberty Media... een kapitaalinjectie van 1,4 miljard dollar. Mede daardoor is er geen acute financiële nood. Zelfs een seizoen zonder één race... een optie die topman Chevy Chase, Chase Carey nog steeds niet helemaal uitsluit... zou de Formule 1 kunnen doorstaan. De Amerikaan houdt vooralsnog vast aan een seizoen met 15 tot 18 races. En een slotrace in januari 2021 behoort daarbij tot de mogelijkheden. Ook kijkt de Formule 1-directie nog voor dit seizoen naar races op circuits... die voor 2020 uh, uh, feitelijk niet op de kalender stonden. De kans dat de uitgestelde grote prijs van Nederland... is handvoort dit jaar doorgaat, is klein laat staan. Nieuw. Ze willen naar Duitsland, geloof ik, hè? Ja, en de Monza heeft zich ook aangeboden. En goed, uh, de nieuwe Formule 1-tijdperk zou moeten starten in 2021... maar is vanwege de virus weer met een jaar uitgesteld. Daar blijft het ook bij wat vertragingen betreft. Sportief directeur Ross Brons stelt dat de nieuwe auto's in 2022 zeker worden geïntroduceerd. Teambazen Christian Horner van Red Bull Racing en Otmar Safnauer van Racing Point... pleiten al eerder voor om de intrede van de nieuwe regels verder uit te stellen... vanwege de invloed van de pandemie, heeft op het huidige jaar... De nieuwe regels komen zeker in 2022, dus Braun. De auto's van nu zijn zo complex dat hoe meer je uitgeeft, hoe sneller je gaat. We moeten de uh, helling afvlakken en een situatie creëren... waarin geld niet de enige prioriteit is om competitief te zijn. We willen nog steeds uh, dat de grote teams winnen... maar de, integ de integriteit van de sport moet wel behouden blijven. We hebben de nieuwe auto's nodig om de helling die te kunnen overbruggen. Aldus Ross Braun. Tot zover het nieuws. Straks uiteraard het gedicht van de dag van deze zaterdag. Dus lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. We gaan eerst nog even twee platen draaien. Het gedicht iets chill-aarder, Albert-Jan. Maar goed, vind je toch niet erg, hè? Ben je boos? Ben je niet boos? Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Want we hebben onder meer nog Edcilia met Hemel en Aarde. Nederland was cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lacht nooit stil, mijn liefde leven des te meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Ze wordt nog. off the lake In hemel en aarde. Ja, op een vrijdag hebben we het met z'n allen meegesongen. Om vijf voor vijf. Een actie van uh, Claudia de Brij. Ik heb het over uh, deze plaat van Ramses en Zingvecht. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.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 Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing en uit het houd het lag, werk en rond.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 De vrijdagsdag op uh, 5 mei, uh, uiteraard 5 mei. Zo we het met z'n allen om 5 voor 5, vandaar ook 5 natuurlijk. De single van uh, Ramses Shaffi en Singpecht. Om toch nog een beetje met elkaar verbonden te zijn tijdens deze coronatijd. Een hele goede actie van uh, Claudia de Brij. En uh, dat is met uh, deze single die eigenlijk iedereen wel mee kan zingen natuurlijk. De single van uh, Ramses Shaffi. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Het gedicht vandaag is... Waar ben je nu? Het zijn van die momenten... Dan ben je even terug. Dat ik jou weer voelen kan. Tja, want onze liefde... Het was een feestje elke dag. Ik was jong... En ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roes van liefde en geluk. De werkelijkheid vloog aan ons voorbij. Een toekomst, die bestond niet. De dag ging automatisch over in de nacht. Ik hield van jou en jij van mij. Waar ben je nu? Waarom speel je nog door mijn hoofd? Waarom, waarom kan ik niet vergeten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 Ik ben nu wijzer. Ach, dat klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou komt maar steeds dichterbij. Ik geef er niet aan toe. Toch is het sterker dan ik wil. Die droom. Die droom van ons, van jou en mij. Waar ben je nu? Hoe zou het zijn na zoveel jaar? Waarom, waarom brengt wat ooit geweest is... Nog steeds mijn leven in gevaar. Ik heb toch alles. Ik ben gelukkig. Ik hoorde altijd wat je zei. Als je werkelijk om me geeft. Wacht dan. Wacht dan alsjeblieft op mij. Het gedicht Waar ben je nu? Dankjewel. En die is ie.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 nog even wachten hoor, Wacht Wachten alsjeblieft op mij. Ja. Ja, heel stiekem had ik de open opengelaten, weet je wel, van de telefoon. Ik denk, uh, misschien horen we Fred meezingen met die plaat. Want, uh, het is wel een beetje jouw muziek toch, Fred, of niet? Ja, ja. Ja, waar ben je nu eigenlijk? Ik, ik, ik zit nu nog, uh, nog midden in de verbouwing. Dus, uh... Mi midden in de verbouwing? En dat moet je snel zijn. Ja. <laughs> heel, heel rap, wat, wat, wat wordt er verbouwd? Ik hoop wel positieve dingen. Dat er niet, ja, uh... Uh, nee, het, het, het is de bedoeling dat alles een stukje opknapt. Oké, okay, nee, dan is het goed. Goedemiddag, Fritz. Je bent er weer. Maar niet uh, live in de studio, want uh, er is iets veranderd uh, aan de programmering. Er zit een uurtje tussen ons hè, vanaf nu. Ja, nou ja dat mede uh, dankzij uh, deze coronacrisis natuurlijk. Ja, maar het geeft wel de mogelijkheid om uh, weer uh, radio te maken, dus uh, daar mogen we heel blij om zijn. In ieder geval, ja. Dus nou, Zo. entertainment Zo. voor jullie ook weer terug. Want jullie zijn natuurlijk ook na een hele tijd al uh, weg geweest. te zijn, uh, ja, mochten jullie vandaag ook weer uh, in de studio zijn? Ja, we mochten weer de wei in, zoals ik dat uh, van de week uh, naar iemand uh, omschreef. Was wel mooi. Ja. Maar inderdaad, uh, we zijn weer terug en we hebben er weer zin in, en, uh, maar we moeten zo meteen alweer stoppen en dan uh, normaal gesproken ruimte maken voor jou, maar we hebben even een uurtje nog stop ja. muziek en dan, uh, dan kom jij met Entertainment for You. Ja, nou, om 6 uur dus Entertainment for You weer en uh, ja, dan gaan we weer een, lekkere, een, ja, een beetje zomerse muziek draaien eigenlijk, He, want uh, ja, het is toch uh, ondanks alles uh, ja, prachtig weer. En ik, ik hoorde dat de treinen richting Zandvoort uh, ook vol zaten. Maar ja, goed. dat ging helemaal niet goed. <laughs> dat ging niet helemaal goed, nee. Maar goed, uh, ik, uh, ik ga het zo wel richting Zandvoort. En uh, ja, dan gaan we kijken of we eventueel, uh, want ik heb eigenlijk weinig op de planning staan. Nou, lekker toch? Dat is een goede goed manier om er weer even in te komen. Ja, ja. Nou, dat heb ik speciaal uh, heb ik dat zo gelaten natuurlijk eventjes. Uh, want we wisten natuurlijk niet uh, geen datum uh, wanneer we weer zouden kunnen gaan draaien. Ja. En uh, dus piep piep. Ja, Fred, ben je er nog? <lacht> ik, ik, <lacht> ik, ik hoor ik hoor, al wel, al. Ik hoor verbouwingsgeluiden hoor. Ja, dat ook uh, albitje. Ja. Dus Fred. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee, Fred uh, hoor je ze dadelijk om 6 uur. Dag Fred, tot volgende week. <laughs> dat was uh, Fred, hij, uh, hij zit er zo meteen weer. Entertainment for You. Maar dan naar 6 uur. 6 tot 9. 6 tot 9. <coughs> Oké, <Okay>, nou. <coughs> oh, Hoeveel slikt ik mij? Dus? Ja, oh, gelukkig. Gezoekjes kan je indienen hè? Ja, zo is het. Dus, uh... Via uh, artiesten.nl? Nee, ja. zet of hem artiesten.nl? Klopt. Dus uh, schroom niet en uh, stuur je verzoekje in. Graag Nederlands talen. Zo is het. En wij zijn er morgen weer. Dat is een hele tijd geleden dat ik dat gezegd heb. Klopt. Want uh, ja, we gingen het, uh, van zaterdag in de zondag naar de zaterdag. Omdat uh, ja, de sportprogramma's uh, en dergelijke... Goed, goede ideeën helaas uh, niet tot uitvoer gekomen. Dus, toen zeiden wij tegen elkaar, van, als we dan toch weer mogen... dan gaan we tijdens de crisis zowel zaterdag, eh, Zandvoort op zaterdag als Zandvoort op zondag. Ja, want dan ben je niet alleen. En uh, daar gaat het om. Nee, en dan zijn okay. wij ook niet alleen. Maar, da dat is gewoon de verbinding die we graag uh, willen leggen. Dus uh, vandaar ook. En daar gaan we ook nog wat mee doen. Maar daar hoor je later meer over. Uh, niet te veel. Gewoon gezellige muziek. Leuke, leuke items. En uh, gewoon lekker uh, een uh, middagje radio maken. Met leuke muziek. Zo is het. En interviews en, en, uh, en uiteraard nieuws.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 Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance, eh? So always look on the bright side of death just before you draw.